In het noordoosten van Nigeria heeft Boko Haram twee aanslagen gepleegd tijdens de presidentsverkiezingen. Er zijn zeker zes doden gevallen. Leden van de terreurorganisatie openen het vuur op mensen die naar een stembureau liepen. In Nigeria zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht tijdens de verkiezingen. Die werden zes weken geleden juist uitgesteld uit angst voor aanslagen van Boko Haram. Ondanks de kans op aanslagen gaan de inwoners van Nigeria toch in grote getalen naar de stembus. Team Correndon heeft vier schaatsers, onder wie Koen Verwij, met onmiddellijk ingang geschorst. Daarmee reageert de sponsor op een mail van Verwij en drie andere schaatsers. die het vertrouwen in de trainer en de teammanagers hebben opgezegd. Verwij, Rens Rotteveel, Sjoerd de Vries en Maurice Vriend willen na een teleurstellende winter een aantal drastische veranderingen binnen het team. Ze roepen de sponsor op in actie te komen.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 through The driving fast car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 Downtown special cries along, 'cause I'm leaving tonight. When you said Oh yeah. Cachant l'effort dans le grifoire Et une creepy son en étendue ZFM